U bent nog niet zo heel lang hier, burgemeester, zo'n drie maanden. Maar kunt u jou een hoogtepunt noemen van die drie maanden burgemeesterschap? Nou, dat vond ik toch mijn installatiebijeenkomst uh, van 11 oktober. Ik was uh, natuurlijk op papier bij 1 oktober benoemd tot burgemeester van deze gemeente. Nou, dan ga je een beetje aan de slag, dan ga je eens wat in, uh, inwerken, inlezen. En dan kijk je toch inderdaad uit naar dat formele moment, dat moment dat je ook echt uh, de keten oplevert. Uh, Uitgereikt krijgt, die mag je omhangen. Je krijgt de voorzittershamer overhandigd. Ja, dat is voor een burgemeester wel een heel belangrijk moment. Ook wel een emotioneel, emotioneel moment. Emotioneel, ja. Ook voor mijn, voor mijn gezin. Omdat je er toch lang naar uitgekeken hebt. Dus wat mij betreft is dat uh, ja, een van de zaken die me nu bijgebleven is. Toch 11 oktober in het kerkenbus.